Soms ruik ik ver weg Groningen, de geur van dijp, de geur van twat. Soms ruik ik ver weg Groningen, de geur van koffie boven stad. De geur van bonen, stroop en spek, van brandewien en zwore Soms ruik ik ver weg Groningen door een bepaalde geur van vroeger. Uit het leven van mijn lief. Soms hoor ik ver weg Groningen Kinderen die touwtjes springen Soms hoor ik ver weg Groningen Sunte mooie versjes zingen, gado bussen, station, het olle grieze karolion Soms hoor ik ver weg Groningen door een bepaalde klank van Vruiger in de woorden van mijn liefde. Soms zie ik ver weg Groningen, blauwe lucht. Grauwe zwerken Soms zie ik ver weg Groningen Lutje wonings Dikke kerken Gaslocatie en gedoe Met slichte bunders Dromt toe Soms zie ik ver weg Groningen Door een bepaalde blik Van vroeger In de oog van mijn lief. Soms voel ik ver weg Groningen in mijn hoofd en in mijn hart. Soms voel ik ver weg Groningen, het veen, het zand. De klei zo zwart Van winterwind en zummerzunnen Van jeugd en nooit meer terug te kunnen Soms voel ik ver weg woningen Door een bepaald gevoel van warmte In de armen van mij